Thank you. U hoorde het uh, twaalfde concert voor Orgel en Orkest uh, in B-flat van uh, Hendel. U hoorde als uh, solist Christian Smit en het begeleidend orkest was het Stuttgart Kamerorkest leiding van Nico Mat. Goedenavond, dit is CFM Klassiek. Uh, we beginnen de avond uh, met iets wat we normaal gesproken niet doen. Maar met dit weer is het toch wel even uh, belangrijk om daar uh, ...aandacht aan te, te besteden. Aan de telefoon hebben we mevrouw Piravano. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is niet best, hè? Vertelt u eens. Ja, nou ja, het, is, uh, het gaat om een vermiste hond. Uh, niet mijn hond, maar ik, ik ben wel de Nederlandse helper. Ja. De eigenaar is, is een Duitser. Die was een dagje met een hond zaterdag naar strand toe bij Parnassia... En uh, om 1 uur smiddag is een van de honden de duinen ingerend. En sindsdien spoorloos verdwenen. Oh jee. Ja. En hij is ook helemaal niet meer gezien? Nou ja, ze is uh, uh, drie keer gezien bij het zwembad in IJmuiden. En vervolgens hebben we drie meldingen gekregen dat ze gezien is bij het dierenasiel in Zandvoort. Bij de Keesomstraat. Ja. Dus vandaar dat we nu de laatste... Uh, ...meldingen nagegaan zijn... ...en met z'n allen op zoek zijn in Zandvoort zelf. Ja, daar heeft hij wel een hele afstand afgelegd. Ja, klopt. Het is een, uh, een jachthond. Ja. Dus op zich is het niet uh, raar voor zo'n hond... ...om zo'n afstand af te leggen. Nee. Ja, het is omdat het een hond is... ...die niet uit, du of uit Nederland vandaan komt. Dus het is natuurlijk wel heel apart... Uh, ...omdat niks herkenbaar is. Nee, hij is alles kwijt ja. ja. Wat voor soort hond is het? Het is een podenco, een Spaanse jachthond. Oké. Okay. En, en heeft hij nog bijzondere kenmerken? Ze dus is uh, heel slank, vrij uh, hoog en uh, ze is bruin met wit. Ze heeft een uh, paars met crème tuigje om Ja. en een bruin leren halsband. En al haar gegevens staan ook op die halsband vermeld. Nou, reageert ze ook als ze aangeroepen wordt? Dat zou kunnen, maar aangezien ze nu al vijf dagen weg is, weten we absoluut niet hoe ze zou kunnen reageren. Nee. We weten alleen dat ze ja, absoluut niet agressief is. Nee. En heel sociaal naar andere honden toe. Dus de kans is het grootst dat ze naar mensen toe komt die met een hond aan het wandelen zijn. Ja, precies. Het, het is een jachthond, hè? Heeft, heeft ze ja. ook speciale bevelen uh, geleerd? Nee, nee. Niet. Het is echt, uh, nee. Dat is jammer. Ja, helaas wel. Ja. Maar het, ja, het, is echt, uh, het zit heel erg in het ras. Ja. En normaal gesproken gaan ze de duinen in en komen ze binnen, nou een half uurtje, uurtje zijn ze wel weer terug. Ja. Maar uh, ja, als, op het moment dat ze aan het jagen zijn, luisteren ze helemaal nergens meer naar. Ja, dan krijgen ze een waas voor hun ogen. Ik ken dat, ik heb zelf twee huskies en die zijn precies zo. Dus dat is, ja. uh, dat is niet fijn. Goed, ja. nog één keer. De hond heet Holly. Het ja? is een Podenco, een Spaanse jachthond, bruin met ja? wit. En uh, hij draagt een lila paars met crème kleurig tuigje. En ja. een bruine leren halsband, en daarop staan al haar gegevens vermeld. Ze is van een Duitse eigenaresse. Ja. Ze is sociaal, dus de mensen hoeven absoluut niet bang te zijn voor haar. En kunnen er nee. gewoon aanroepen. En het laatst schijnt ze, laten we slag om de arm houden, door drie verschillende mensen te zijn gezien hier bij de Keesomstraat hier in Zandvoort. Ja. Als u hem ziet, bel dan. Uh, ja, zo snel mogelijk de dierhandelans. Ja. Uh, en u kunt uh, mijn mobiel bereiken op het nummer 06 23 88 03 98. Oké, okay. nou ik, ik hoop dat het uh, snel opgelost wordt. Het bericht staat uh, ondertussen ook al op de kabelkant van CFM. Dus als u dat uh, wilt nalezen, dan kunt u gewoon even op, wat is het, kanaal 49, geloof ik, even kijken. En daar staat het, uh, het hele verhaal op. Ik wens u uh, heel veel sterkte en ik hoop dat die uh, gevonden wordt. Ja, heel erg bedankt voor uw hulp. En als het terecht is, dan uh, laten we het zo snel mogelijk weten. Fantastisch. Veel succes. Dankjewel. Ja. Fijne avond. Hetzelfde. Dag. Dag. Goed, dus uh, houdt u het even in de gaten. Een, uh, een, een hond die uh, met dit weer buiten is, ook al is het een jachthond. Dat geeft natuurlijk toch uh, problemen. Daar kun je uh, gif opnemen, zoals dat heet. Goedenavond. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik heb uh, toevallig niets is toevallig, maar in dit geval toevallig... een uh, cd in handen gekregen... waarop een uh, compilatie staat van het programma Oase. En Oase is een uh, programma gepresenteerd door Kees van Ede... Uh, samengesteld door Han Haag en Frans van Gurp... van de NTR, oftewel ons Radio 4 gebeuren. Ehm... Um, wat is er zo bijzonder aan? Het is uh, bijzonder omdat in dit programma klassieke muziek wordt gekoppeld aan poëzie. En uh, dat is dermate leuk dat ik u het uh, zeker niet wil onthouden. Dus het eerst komende, ik denk half uur, drie kwartier, gaat u luisteren naar een uh, opname van het programma Oase. Met uh, veel fijne klassieke muziek. En daartussendoor af en toe een mooi gedicht. Ik wens u veel luisterplezier. Thank mm -hmm. you. De Schalmij van Jees Lauwerhof Zeven zonen had moeder Alle heette Peter, behalve Wankja die Iwan heette Alle konden werken Eén was geitenhoeder, één vlocht sandalen, één zelfs bouwde kerken Maar Iwan die Wankja heette, wilde niet werken Op een steen in de zon gezeten, bespeelde hij zijn schalmij O mijn lieve, mijn lustige, laat mij spelen in de schaduw van mijn korte, rustige vallei. Laat anderen werken, sandalen maken of kerken, Wankja heeft genoeg aan zijn schalmij. Van Hanni Michaelis... Luisterend naar de muziek die wij vroeger samen hoorden... ruk ik aan mijn verdriet als een hond aan een ketting. Violen en fluiten weven een zilveren rach over de afgrond... totdat de stilte mij weer insluit. Onder haar matglazen stolp ontbrandt opnieuw het geluidloze gevecht tussen verwachting en wanhoop om het niemandsland van mijn bestaan Amen. <laughs>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 Thank you. Viool Van Anna Enquist De jongen die het lied niet nodig heeft, dwaalt door de gang en hurkt bij elke deur. Voorbeeldig voegt hij zich, een notendief, verbindt en voedt de lijnen die hij hoort. Gewillig koudt hij op de klanken van de ander... Zorgzaam spuugt hij het herziene thema uit. Dan barst hij los in tegendraadse roffels, maakt het tempo vrij. Ze noemen hem de tweede, denken zelden aan zijn moed. Het deert hem niet. Niemand kan luisteren als hij.